nog 70 minuten mee in de Interland tegen Zweden tot ongenoegen van zijn club, waarin München eiste gisterochtend dat Van Bommel naar zijn club zou terugkeren omdat zijn knie of speelde, maar de KNVB gaf hier geen gehoor aan. Dan het weer vanuit het Noordwesten neemt de bewolking toe, overdag vooral aan zee, kans op wat regen, het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.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 Have you ever given a song?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 Si va bene. Si tu la parla miets americano. Vanno a sapere sotto luna. Come da in cave di ai l'americano. TV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 De rechtbank van Rotterdam bepaalde gisteren dat hij meteen op vrije voeten moest worden gesteld, vooral vanwege de slechte omstandigheden in zijn Amerikaanse gevangenis. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is het met die motivatie absoluut niet eens. Bovendien waren de omstandigheden in zijn cel dezelfde als die voor andere gevangenen, zegt een woordvoerder. Wessam Alde was door de Amerikaanse rechter veroordeeld tot 25 jaar cel voor het beramen van aanslagen op Amerikaanse militairen in Irak.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 Hij weet niet hoeveel mensen zich daarna nog hebben geregistreerd. De actie was georganiseerd samen met het ministerie van Volksgezondheid. Volgende week begint de Nationale Donorweek. Hives start dan een nieuwe wervingsactie. De directeur van de fabriek in Hongarije, waar giftig slip ontsnapte... wordt niet vervolgd voor nalatigheid. Het openbaar ministerie kan volgens de rechter niet bewijzen... dat de directeur onvoldoende voorzorgsmaatregelen had genomen. Zoals het niet opstellen van noodscenario's en een rampenplan... Vorige week bezweek een dam van een reservoir bij de fabriek. De omgeving...